Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. ABN AMRO zegt sorry voor zijn slavernijverleden. Twee voorgangers van de bank werden in de 18e eeuw steenrijk door slavenhandel... en bemoeiden zich actief met de plantages en de tot gemaakten, zegt deze onderzoeker. Ruim 4500 mensen functioneerden als onderpand voor hun leningen. Dus Die waren dus met naam en toenaam. De namen staan in die lijsten. En in die lijsten staan dus ook schattingen hoeveel elke persoon waard is... Dus heel hoog, voor een heel hoog bedrag in de boekhouding. Maar er ook eh, mensen werden neergezet als van geen waarde, letterlijk. Het is de eerste keer dat een bank excuses maakt voor het slavernijverleden. De terrorist die eind vorig jaar een Britse politicus doodstak, moet levenslang de bak in. De man van 26 werd maandag al schuldig bevonden aan moord en het voorbereiden van terreurdaden en weet nu dus ook zijn straf. Hij zegt zelf dat hij het deed omdat de politicus de oorlog in Syrië steunde en dat hij geen spijt heeft. Zeker 900 Oekraïnse vluchtelingen hebben in ons land werk gevonden, zegt het UWV. Ze denken dat er elke dag zo'n 130 mensen bijkomen die hier aan de slag gaan. Oekraïners hebben geen speciale papieren nodig. Wel moeten hun werkgever het melden als ze een vluchteling in dienst nemen. Coffeeshops in Amsterdam zien niets in het plan van de gemeente om toeristen te weren. Het zou geen problemen oplossen, maar juist leiden tot meer overlast op straat, zeggen ze. Wat er gesteld wordt in de brief is dat veel toeristen weg zullen blijven. Maar er is nieuw onderzoek gedaan naar het blijkt juist dat heel veel mensen zullen blijven komen naar Amsterdam. En het, het zorgwekkende is dat die, die grote groep natuurlijk benaderd wordt door straatdealers. En sommigen zeggen zelfs daarop in te zullen gaan. Deze toerist denkt dat het wel klopt. Ja, yeah, zeker. I came to Amsterdam I still smoke. It it me. Als ik in Amsterdam ben, steek ik er eentje op, zegt hij. En dan nog het weer, veel bewolking. Laat in het oosten en noordoosten de zon zich wel zien vandaag. Morgen opnieuw wolken, dan ook een zonnetje. En tussen de 13 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Aantal korte files in onze regio. Veruit de meeste vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Twee kilometer, maar wel met dik een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar nu zit ik te bekijken, te beseffen hoe het bent. Hoe jij juist zo fijn kan zijn met weinig, als jij maar bij me bent. Ik wilde.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 Jij maar bij me bent. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM.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 Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft gewaarschuwd dat het wapentransporten van de NAVO in Oekraïne als legitieme militaire doelwitten beschouwt. Westerse landen leveren wapens om Oekraïne te helpen bij de verdediging tegen Russische aanvallen. Nederland heeft onder meer luchtdoelraketten en antitankwapens geleverd. Een woordvoerder van president Zelensky ontkent tegenover nieuwszender CNN... dat de Duitse president Steinmeier niet welkom is in Kiev. Steinmeier had tegen de Duitse krant Beeld gezegd dat Zelensky hem niet wilde ontvangen... vanwege zijn goede contacten met de Russen. En de ABN AmroBank maakt excuses voor haar slavernijverleden. De voorlopers van de bank waren meer bij de slavernij betrokken dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit historisch onderzoek in opdracht van de bank zelf. Het weer vannacht in het zuidoosten enkele bui. Morgen wolken en zon bij 13 tot 19 graden. Stop de tijd. Ik wil niet dat vanavond. Straks weer morgen wordt Dat dit moment ooit Tot een fel verleden wordt Ik wil het Nooit meer kwijt Stop de tijd Het leven bracht ons samen Op dit punt van acht Ik heb ervan gedroomd, maar ik had nooit verwacht. Dat elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam, mijn lijden zou naar hier. Met hoe ja, vanaf voort lijken alle sterren op de juiste plaats te staan. Zodat Voulez-vous venir